Kees Groot met het NOS-journaal. De verdachte van de schietpartij in het Joods Museum in Brussel... ontkent dat hij de dader is. Zijn advocaat heeft dat vanavond gezegd op de Franse televisie. De 29-jarige man werd vorige week vrijdag opgepakt in Marseille... en zit daar sindsdien in voorarrest. Hij wordt verdacht van het doodschieten van drie mensen in het museum... en van verboden wapenbezit. Hij had een kalasjnikof en een revolver bij zich. Volgens een advocaat had hij die gestolen in België... en moet hij dus terecht staan voor diefstal en niet voor moord. De nieuwe Oekraïnse president Parashenko heeft een vredesplan besproken met de Amerikaanse president Obama. Volgens het plan krijgen de Oekraïnse regio's meer macht, komen er snel regionale verkiezingen... en krijgen pro-Russische activisten amnestie als ze geen zware misdaden hebben gepleegd. Meer details maakte hij niet bekend. Na zijn inauguratie zaterdag zal Parashenko het vredesplan voor Oost-Oekraïne presenteren. Zoals verwacht heeft de Syrische president Assad de presidentsverkiezingen gewonnen. Bijna 89% van de kiezers stemde op de zittende president, zei de voorzitter van het Syrische parlement. De verkiezingen werden alleen gehouden in gebieden waar de overheid stembureaus had ingericht. In delen van Syrië waar de opstandelingen de macht hebben waren geen stemlokalen. De helft van de bevolking kon daardoor niet stemmen. Wedstrijden van PSV en Willem II zijn mogelijk gemanipuleerd. Dat blijkt uit een onderzoek dat is aangeboden aan het Europees parlement. In het afgelopen Europese voetbalseizoen zijn 460 wedstrijden gespeeld... waarbij het vermoeden bestaat dat ze zijn gemanipuleerd. In Nederland gaat het om het duel Achilles 29 tegen Willem II... en de oefenwedstrijd tussen PSV en de Bulgaarse club Lokomotiv Plofdief. Op beide wedstrijden zouden buitensporige bedragen zijn ingezet bij wetkantoren.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 Heel goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 994 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen en je gaat luisteren naar twee uur lang nieuwe AIDS muziek. En we beginnen met een hele nieuwe artiesten zelfs, Jennifer DeFrayne. En natuurlijk dan ook voor ons Peaceful Radio Show een nieuwe CD, Be A Wire. Goed, ga er maar eens lekker voor zitten. peacefulradio.eu, daar vind je de playlist. Veel luisterplezier. plezier. We're <laughs>